Geloof is cruciaal. We hebben net geleerd dat Israël die man opbrengt, gebed, Torah, goede daden enzovoort, so dat het voedsel is voor de schina, voor de godelijke aanwezigheid voor de noekwa, zoals we dat zeggen. De noekwa, vrouwelijke, hè? het noekwa brengt het op naar deze hierantie, naar het mannelijke. En hij geeft haar leven en andere dingen, die drie aspecten. Maar de bedoeling is dat Israël daardoor, omdat zij het opgebracht hebben, als boemerang, als boomerang-effect, het terugontvangen. Van haar gaat het weer naar de zonen van Israël. Zie je hoe de interactie is van het geestelijk operationeel systeem en de mens hier op arm. Natuurlijk moet Jezrein hier al die daden die zij doen, gebed, Torah leren, voorschriften vervullen, enzovoort. Alles moet met geloof. Geloof boven verstand. En niet, ja knikken, ja, ik ben naar de synagoge geweest, ik heb mijn plicht gedaan, een gebedje gezegd, van mijn mond en naar buiten. Heb ik iets vervuld en krijg daardoor al die zegeningen van boven? Zonder geloof boven het verstand gebeurt er niets. Men kan zich niet rechtvaardigen voor Hashem, voor daden of doordaden met handen en voeten gedaan, Daar er moet geloof aan vooraf gaan en dat is cruciaal. Omdat Avram nog voordat hij Abraham was geworden, voordat hij zich had besneden, enzovoort. Wat had Hashem aan hem gezegd? Hashem heeft hem naar buiten gebracht en gezegd. Ik zal al dit land aan jouw nakomelingen geven. Abraham was toen 99 jaar oud. En zijn vrouw was bijna 90, dus 89. Hij had in zichzelf gevoeld dat hij niet meer in staat was om kinderen te maken. En dat zijn vrouw Sarai, zij was toen nog Sarai, daarna werd zij Sara, dus de letter He werd aan haar ook toegevoegd, zoals ook aan Avram, Abraham. dat zijn vrouw Sarai geen kinderen op de wereld kon brengen. En toch heeft Hashem hem gezegd: Kijk naar de sterren. Kan je sterren tellen? Nee, ook jouw nakomelingen zullen zo veel zijn dat men hen niet zou kunnen tellen, tellen, tallos. Wat staat er geschreven in de Torah? En Avram geloofde daaraan. Hij zag dat het fysiek absoluut onmogelijk was. Maar hij geloofde dat Hashem alles kan doen wat hij zegt. En wat staat er geschreven? En dat werd hem gerekend als rechtvaardigheid. Geloof is wat een mens kan rechtvaardigen. Dat wil zeggen dat een mens in vrede daardoor kan komen met Arshen. Dat met Abraham was al lang voordat de Torah werd ontvangen, met al die 613 voorschriften. En daarna kwamen al die rabbijnen. Die op die voorschriften nog omheeningen hadden gemaakt. En dan weer andere rabbijnen, volgende generaties van rabbijnen, speciaal volk, rabbijnen, volk van rabbijnen, hadden weer omheiningen gemaakt bij die omheiningen van die vorige generaties vorige, vorige generatie waardoor de wetten van de Torah het de woord van Hashem, van God geen kracht meer had door die woordjes die aardse bedenkselen van die, al die rabbijnen tijdelijk maar bij hem Staat er, bij Avram staat het, dat het hem gerekend werd tot rechtvaardigen Hij kwam daardoor in vrede met Hashem. Dat betekent dat hij, Avram, daardoor shalom in zichzelf kreeg. Dat is de hele bedoeling van de Torah. Ik bedoel, de Torah spreekt eigenlijk van de kracht van Yeshua. De bedoeling is om geloof boven het verboven verstand op te bouwen. En niet onder het verstand alleen maar uh, aannemen, blindelings aannemen, dogma's, religieuze dogma's zowel joods als christelijk en in welke dan ook. Wij leren zoveel, maar het is allemaal gericht op ons geloof. Natuurlijk ook onze kennis van Hashem zijn wegen te leren. Maar het doel, uiteindelijk, het doel van onze studie is het geloof op te bouwen. En niet de kennis. Dus niet de kennis, maar de kracht van de wilskracht. Om het goede te doen. Om het woord van Hashem. In vervulling te brengen. De kennis ten dienste stellen aan het toenemen van jouw geloof, want door de kennis wordt niemand, geen hond gerechtvaardigd voor de ogen van Hashem. Dat wil zeggen dat je niet gered kan worden niet in vrede kan komen met Hashem, alleen door kennis. Ja, maar die sferade die komt daar naartoe, die goed, die komt daar naartoe. Als je alleen dat technisch leert, dan is het uh, niets. Ja, dat, dat is dan zonder, als je, daarbij leert, als je dat leert en daarbij dus als gevolg van je leren jouw geloof niet toeneemt, dan ben je met onzin bezig. Zelfs als je kabalen leert, duidelijk. Een mens blijft dan ongehoorzaam. Zoals dit volk Israël ongehoorzaam was, is en nog steeds gebleven. Geble En natuurlijk, wanneer ik het volk Israël zeg, bedoel ik niet allen. Ik zeg het zo, omdat Hashem heeft gezegd bij de profeet Eliyahu, ze hebben jou allemaal verlaten, zei hij, en zij doden jouw profeten, etc. En dan zegt hij, niemand is overgebleven behalve mij, Elise, Elia. En dan heeft Hashem hem geantwoord. Ik hou wel in leven, steeds in leven, in elke generatie, zevenduizend Rechtvaardigen die zich niet bogen voor de Baal, voor de afgodendienst. Er zijn altijd degenen, ook in Israël, die rechtvaardigen blijven voor Hashem. Veelen in dit volk die een pa en ma hebben, die menen dat ze jood zijn, zij eigenlijk geen breiers. Naar vlees menen zij ze dat zij te zijn. Maar er waren, de, er waren in de geschiedenis van dit oeroude volk van Hashem vele gebeurtenissen, vermengingen, verkrachtingen. En al die andere dingen, dat het niet meer te achterhalen is, wie wie is. Wie van dit volk Israël eigenlijk niet naar Hashem zoekt. Het is de vraag of die echt een Hebreer is. Ja. Stel dat iemand, een, een Jood, die dan een burgemeester wordt. En hij heeft absoluut geen interesse of geen tijd, geen interesse voor Hashem. Zoek niet naar Hashem. Hoeft niet naar synagoge te gaan, maken, Maar zoek niet innerlijk naar Hashem. En hij mag ook een Joodse achternaam hebben. Echt 100% Joods. Maar het is een nog een grote vraag of die echt een Hebreeer is. Hij noemt zich Jood. Ik ben Joods. En mag ook, ook, ook, ook, ook trots op zijn Joods zijn. Maar of die echt een Hebreeer is. Het is een vraag. Duidelijk wat ik zeg. Van het Jood tot het Hebraïer, het verschil is immens, radicaal, duidelijk. Wat zij menen is iets is einde, maar wat zij zijn is iets heel iets anders. Maar natuurlijk is de overgrote meerderheid ongehoorzaam gebleven aan het geloof. Het kweken bij zichzelf van het geloof boven het verstand. En als quintessentie daarvan het geloof omarmen in Yeshua als de Mashiach, geloven in zijn opstanding en aanhechten aan hem, aan de kracht van Yeshua ja, niet als een mens, niet aan een mensje dat ergens daar in Palestina in Israël had, had gelopen met zwijtende voeten. Ja, maar de kracht van Yeshua, de kracht van Mashiach, de Mashiach in zichzelf. In elke mens, in elke jood. Dus Geloven in zijn opstanding, opstanding als je gelooft in zijn opstanding en dat gebeurt allemaal in jezelf en zonder projecties naar, naar buiten maar in jezelf dan werk je aan je eigen opstanding uit de doden uit de doden wensen die veroorzaakt zijn die veroorzaken die veroorzaakt zijn door jouw ongehoorzaam zijn aan Hashem. En aanhechten, aan zich aanhechten aan hem, opdat de zonden, de, de zonden van ieder van hen, uh, uiteindelijk vergeven zullen worden, in de verbondenheid met Jezus. Dat zij. Dood zullen gaan voor de zonden, en in leven zullen staan met Jezus.